Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Als de EU wil dat banken en pensioenfondsen Griekenland te hulp komen, moet het Europese noodfonds worden verdubbeld. Daarvoor pleit de vertrekkend president van de Nederlandse bank, Noud Welling, in het Financieel Dagblad. Hij vindt dat er dan 1500 miljard euro in dat fonds moet komen. Ook moeten de mogelijkheden om het geld te besteden worden verruimd. Alleen op die manier kan volgens Welling worden voorkomen dat landen als Ierland en Portugal net zo in de problemen komen als Griekenland. De Griekse premier Papandreou presenteert vandaag zijn nieuwe ministersploeg en wil een aantal wijzigingen doorvoeren om in het parlement meer steun te krijgen voor zijn bezuinigingsmaatregelen. Mogelijk zal Papandreou zijn minister van Financiën vervangen. Het Griekse parlement stemt de komende dagen over het nieuwe kabinet. In Griekenland groeit de kritiek op de bezuinigingsplannen, ook binnen de eigen PASOK-partij van premier Papandreou. Een tekening van de Belgische kunstenaar James Ensor is uit het gemeentemuseum in Den Haag verdwenen. Het museum had het kunstwerk in Bruikleen. Waarschijnlijk is het vorige week vrijdag overdag gestolen. De plek waar het werk hing viel buiten het bereik van de bewakingscamera's. Ensor maakte de tekening Triomf van de Dood in 1887. De print is verzekerd voor 100.000 euro. In Vancouver zijn ernstige rellen uitgebroken nadat de lokale ijshockeyploeg Canucks de laatste wedstrijd om het Noord-Amerikaanse kampioenschap had verloren. Relschoppers gooien auto's om en hebben brandjes gesticht. De politie wordt bestookt met flessen en stenen en gebruikt traangas om woedende menigtes uit elkaar te jagen. Bij de rellen zou één dode zijn gevallen. De thuisspelende Canadezen verloren de zevende en beslissende wedstrijd om de Stanley Cup van de Boston Bruins.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 De langste files in de Randstad op dit moment zijn op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afrit Geldermals en Nieuwegein, 16 kilometer, komt door een ongelukte weer vrij. 8 kilometer op de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoetenwoude Dorp. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en Knoop het Koenplein, 7 kilometer. A9 Alkmaar richting Amsterveen voor Knoop Raasdorp, 9 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meeren en Knoopend Lunetten, 7 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maasberg en Bunnik, ook 7 ook 7 op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuis en Nootdorp. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht West 9 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat voor Hendrik-Ido-Ambacht 7 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam tussen doordrecht Centrum en de Van Brienden-Noordbrug, 10 kilometer door een ongeluk, de weg daar is weer vrij. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knopen ter Brechtseplein 7. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lex Monteknopen en Lunetten 11 kilometer op de A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 8 kilometer file. En weer 11 kilometer file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gert ja, zit al uh, tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen he. He. Daarna komt de Mazervere vertellen over Spinning on the Bies, de vijfde keer. Dat dus zullen hele een fietsen horen. Ja. En? Wat heel gezellig. Ja, Dat zijn mee. allemaal uitverkocht. Ja, ja die zijn ja. allemaal uitverkocht ja. in 250. Ja. Uh, ja. ja. daarna gaan we praten met Assets van de Roet over Yoka aan ex-kankerprocenten. Ja, maar ondertussen gaan we praten met uh, Gert Tony over het zogenoemde bestuursakkoord met beetje landen politiek, Gert. Ja. Maar die was toch een behoorlijke invloed zal hebben op datgene wat we in Zandvoort gaan doen. Of niet doen. Die heeft een enorme invloed op uh, wat we in Zandvoort gaan doen. Was ja. jij een van de wethouders die tegen heeft gestemd? Ik uh, ben ik ben er niet niet, Ik ben ben daar niet geweest, want ik had uh, gewoon heel veel werk hier. Maar uh, ik ben niet tegen het bestuursakkoord. Ik ben tegen de sociale paragraaf, noem maar waarin de wet werken naar nou vermogen. Mogen we even terug voor de luisteraars naar het begin? Wat is een bestuursakkoord? bestuursakkoord is een, een, een akkoord wat het kabinet gaat sluiten op basis overigens van het regeerakkoord dat uh, het kabinet wil sluiten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dus het overkoepeling toegaan van alle Nederlandse gemeenten die ons op lange en met uh, het overkoepelend toegaan van de provincies mm -hmm. en uh, het, is het ipo het interprovinciale overleg mm -hmm. ja, en met die twee clubs uh, hebben ze maanden aan tafel gezeten om te kijken of ze tot een vergelijk konden komen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 als je het mensen weer bij 27 loketten moeten zijn. En dat was als toen de WMO kwam. Voordat de WMO kwam moesten ze voor huishoudelijke hulp uh, links zijn. Voor, uh, voor medische thuiszorg moesten ze rechts zijn. Uh, voor uh, voorzieningen moesten ze gedeeld bij de gemeente zijn. En ook weer gedeeld bij de AWBZ. Maar als nu die AWBZ uh, ondersteuning uh, en uh, activerende begeleiding ook naar ons toe komt. En waarschijnlijk nog wel publiekjes uit de AWBZ. dan kunnen we ook daar veel meer integraal beleid voeren. Ook hoeven die mensen ook niet van het ene loket naar het andere loket te wandelen. Om te krijgen waar ze recht op hebben. Want dan kan alles in één keer bekeken worden. En dan kan in één keer aan alles voorzien worden. Dus op zich zijn dat hele goede dingen in één keer. En waar het, waar het, waar het er eigenlijk op struikelt. Eh, en daarom heeft 86 van eh, ruim 86% van de eh, aanwezigen op het VNG-congres. Eh, voor het bestuursakkoord maar tegen die sociale paragraaf stemd. En dat is omdat eh, met de nieuwe wetwerken naar vermogen die men dan maakt. ...en waarin dan de wet sociale werkvoorziening... de WIJ, dat is de wet integratie jongeren... ...en de, de, de, de WIJ, dat is de WHO voor jongeren... Ja. ...en de wet werk, werk in bijstand, de WWB... ...waar die in één wet geplaatst worden... ...maar waarbij er enorme bezuinigingen worden toegepast... ...waarbij er veel minder middelen overkomen... ...dan er voor nodig zijn... En als je ziet dat de WSW, dus de wet uh, sociale werkvoorziening, dat die al fors gekort is en nog fors gekort gaat worden. Uh, en als geïntegreerde wet dadelijk in de wet werken naar vermogen, in van, kun je het nog volgen allemaal. Ja, ik ben luisteren en uh, ik heb de punt klaar voor de volgende vraag. Het ja. is natuurlijk een vrij gecompliceerd verhaal, ja. maar uh, dat houdt uiteindelijk ten finale in en daar gaat het om. Dat, en dat is mijn inschatting nog van de achterkant van die radio's, Dat de gemeente Zandvoort als dit zo daar zou doorgaan als het in het oorspronkelijke bestuursakkoord st staat nu daar ons staat er nog in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 Met een korting van 300 miljoen. Wij zitten in, de, in Zandvoort in de, in de makkelijke uh, situatie dat we snel kunnen rekenen wat dat voor ons kost. Want Nederland uh, heeft namelijk 16.600.000 inwoners en wij hebben 16.600 inwoners. Dus, ancora... dus die handen, die handen waarveel... 300 miljoen betekent bij ons drie ton. Ja. de, de, de activerende ondersteunende begeleiding AWBZ, daarvan weet het, het Rijk niet eens, kan je eigenlijk nog goed het gedaan hebben, daarvan weet het Rijk niet eens hoeveel ze hebben uitgegeven. Dat is niet nodig. En dat moet nog onderzoeken.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 Dat is heel erg vreemd. En daarom is het maar goed dat het naar de gemeente komt. Want die moest ook alles naar de gemeente. Maar dan moeten we wel eerst weten wat er nou eigenlijk is uitgegeven en wat we gaan krijgen. Want ook daar is een bezuiniging. Als u we niet weet hoeveel ze hebben uitgegeven, kunnen ze ook geen geld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 omdat wij het zo goed deden, dat we veel overhielden op het inkomensdeel, uh, twee, nee, niet voor nee, drie jaar geleden, twee jaar geleden, hebben wij een korting gekregen van 400.000 euro. Omdat het zo goed doet. Je mocht dus het inkomensdeel overhouden. Het was altijd dat mocht je houden, want dan had je het goed gedaan, dat je mensen aan het werk gegroepen. Het werkdeel dat was dan om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk gingen. het inkomensdeel, wat je dan uitgeeft aan iemand aan een uitkering, wordt dan minder. Nou, wat je overhoudt, mocht je houden. We hadden vier ton over. En dit hebben ze op een gegeven moment weggesaleerd. Vervolgens krijgen we. Een een hele grote instroom door de crisis... Ja. Ja, ja. ...en komen we opeens 180.000 euro... de kort we nu uit eigen pot om nemen... ...op het bijbetalen. Die kan niet zeggen van... ...ik, uh, ik ga nog 180.000 euro van jullie... omdat ik uh, nee. ingeleverd heb? ik ben nu niet klaar met het verhaal. Maar okay. de hulp, daar hadden wij 2,3 miljoen... ...wij waren voor de gemeente... ...dat zou in 10 jaar afgebouwd worden... ...ze dus zouden ongeveer 2,5 ton ingeleverd moeten worden... ...in 10 jaar... Mm -hmm. ...is in één klap, in 2010... ...is die, uh, die, die, die, die... ...dat de 2,5 ton ongeveer weggehaald... Vervolgens heeft minister Klink, die het niet kon halen bij, uh, in zijn eigen uh, budgetten, mm. heeft nog eens een keer ongeveer 250.000 euro bij de gemeente Zandvoort weggehaald. Ergo, in plaats van 2,3 miljoen hebben we nog 1,8 miljoen voor de huishoudelijke hulp, terwijl de vraag alleen maar toenemt. Ja. Nou, Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dat houdt dus in dat het voor de gemeente als Zandvoort onuitvoerbaar wordt als het bestuursakkoord zo doorgaat zoals het er ligt. Dat is Dat geldt natuurlijk niet alleen voor, uh, voor Zandvoort, maar voor veel meer gemeentes, daarom zijn die ook tegen die ja. uh, tegen die paragraaf gestemd ja. Dat wordt landelijk opnieuw voorgelegd, dat wordt opnieuw gekeken begrepen. Nou nee, dan moet je goed luisteren, goed kijken naar wat Donner gezegd heeft. Ja. Kijk natuurlijk, ze laten nooit het achter, achterste van de ja. tong zien. En, maar Eindhoven en Donner hebben alle twee nogal prominent uh, staan vertellen dat zij zeggen, nou maar luisteren, we gaan niet, we gaan niet uh, shoppen in het goed en je pakt wat leuk is en je ja. accepteert niet wat niet ja. leuk is. Maar ik denk ook dat ze daar niet helemaal gek zijn. Dat ze wel eens willen begrijpen dat gemeenten dat absoluut niet op hun wiek kunnen hebben. Nee, uh, Rutte heeft al duidelijk gezegd: uh, de besparingen gaan door. Hoe dan ook, wat de gemeenten ook zeggen. En Donner heeft zelfs grote woorden gebruikt: als ze. We willen geen Griekse toestand doen in Nederland. We leven op de grote voet. Dus, hoe dan ook, het moet terug. Ja, ja, ja. ja. Maar kijk, er, er wordt opnieuw onderhandeld. Dat, dat kun je zien onderuit. Want het zijn natuurlijk gek zijn als als uh, als 400 van de 420 gemeenten zeggen van uh, jongens dit is onuitvoerbaar voor ons dit gaan we niet voor onze rekening nemen maar nou, het is hetzelfde met dat uh, met dat persoonsgebroekende budget uh, wat er nu aan de hand is het is uh, ja het is ten hemel schrijnend en je ziet ja, je ziet waar het terecht komt het komt toch weer allemaal terecht bij de zwakkeren in de samenleving en, en dan denk ik van nou ik, ik, ik wil me verder niet met landelijke politiek benoemen, maar als je dan kijkt naar het hele verhaal over de hypotheekrente aftrekken en al dat soort dingen. En dan denk ik, ja, waar zijn we in godsnaam in Nederland mee bezig? Nou ja, daar uitspraak de is ook al, de de is de al de geweest. De, ja, maar de uitspraak is ook al geweest. De banken hebben er een uh, rommeltje van gemaakt en de meest zwakke in de samenleving moeten betalen. Het is een beetje kort door de bocht, maar... Nou, ik vind dat niet kort door de bocht, het is gewoon zo. Als je kijkt waar de bezuinigingen die liggen. liggen, als ik dus kijk naar mijn portefeuille... 95% nou, zit in mijn portefeuille. Ja, ja, ja. ik, ik heb de hele zachte sector. 95% zit gewoon in mijn portefeuille. Nou maar gaat er maar aan staan. Ik, ik mag het wel de boodschap hier gaan vertellen aan de mensen. Die, die, die, die, het is nog niet af, maar je, als je zo hoort, dan, dan, dan uh, denk je toch wel dat er wat van die bezuinigingen echt doorgaan. Ja, en, uh, ik kan me het me voorstellen hoor, ja, ik, ik kan, ik, maar, ik kan ik. een heleboel dingen voorstellen, want, kijk ik moet niet gaan zitten doen hier alsof het niet nodig is dat er bezuinigd wordt, want dat is natuurlijk niet waar, hè? het is hartstikke nodig dat er bezuinigd wordt. Mm -hmm. En ik vind het heel goed dat het kabinet op een aantal punten gewoon doorpakt, prima. Uh, alleen ik vind dat ze uh, wat betreft juist de, de, de, de, de zwakker in de samenleving, dat ze daar verkeerd bezig zijn en dat is ook mijn, mijn, mijn bezwaar tegen dat bestuursakkoord. Denk, denk je dat daar uh, in het overleg uh, verandering komt, verbetering komt? Zou ik denk het wel. Nee? Nou, ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, kijk, uh, ze zijn niet gek hier. Ze zijn, zitten niet voor niks in het kabinet. Ze zijn mensen die hebben toch wel nou, enig intellect. Uh, dat kun je ze niet ontzeggen. Ja. En die weten donders goed dat, uh, dat nee. datgene wat er... Uh, nee, niet doors. Ja, donders nee, donders. Die weten, die weten, die weten het goed. Uh, waar de Mostert haalt en die weten ook wat, wat voor impact het heeft als zoveel gemeenten in Nederland zeggen van joh, dit gaan we niet van onze rekening nemen. En ze zullen dus echt nog wel komen met een, uh, met een aanpassing van, uh, uh, van de bezuinigingen. Maar het uh, wil niet zeggen dat ze alle dingen aanpassen. Dat heb je nog stel gereed, die staat weer gek te doen voor het raam. Zoals gewoonlijk. Dat heeft u niet voor achter een raam gestaan? staan, Ja, nee, zoals dus ja, ja, gewoonlijk. Ja. <laughs> ja, maar... Uh, Zie jij uh, uh, schijnende toestanden als het zo doorgaat in zandvoort? Als het zo doorgaat wel, ja. ja. Nou nee, ja, ja schijnende toestanden, uh, ja, toestanden in de gemeentebegroting. Want, uh, maar dat straalt al veel nee, zwakkerheid. Nee, want kijk, uh, hoe je het of keert, wij hebben de plicht, de taak en de plicht, om mensen te geven wat ze toekomt. Mm -hmm. En dat betekent dus dat we op andere fronten, het groen, het asfalt, de lantaarnpalen, uh, uh, noem maar op, zullen moeten gaan bezuinigen intern, in, in, in anders moet je gaan verschuiven en, en, en knijpen en, en herfinancieren. En, ja, en, en, en, en, en er is nog een andere post natuurlijk en, maar daar mag ik van de VVD en het CDA nooit over praten, maar klikken, toch lekker <laughs> toch. Dat is de ongeveer zaakbelasting. Je kunt er straks niet omheen. Als wij 8, 8 ton tot 1,2 miljoen zouden moeten gaan bezuinigen dan kunnen we echt niet meer omheen om te zeggen, dit is toch wel van een zodanige orde dat we er niet anders meer kunnen dan de OZB te vragen. Want, want, want, want ik wil het niet voor mijn rekening nemen dat ik mensen de kant moet laten staan. En dat, kijk, want ik kan u wel gaan knijpen. Ik kan zeggen, haar zou op. Nou oké, okay, u heeft nu 10 uur haar zou Sorry, uh, dat wordt 6 uur. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar dat is helemaal, helemaal niet. Maar dat willen we niet. Ik kan ook zeggen, van nou, ik heb een mijn potje voor, voor de persoonsgebonden budgetten. Sorry, mevrouw, uh, ja, u heeft er wel een recht maar potjes leeg. En PVB is geen recht. Hmm. Bijvoorbeeld de PGP vanuit de zorg, de, dus de, de medische zorg, kunnen kun we zeggen van ja, sorry, dan gaan wij de dingen niet over. Dan kun je zeggen van ja, sorry man, potjes leeg. Nou, ik kan niet gaan roepen tegen de zandvoortsbevolking, het, het potje is leeg. Nou nee, dan moet je het geld ergens anders vernaan. Dan moet ik het geld ergens anders naar precies. En ik uh, wil niet voor mijn rekening hebben dat ik die dingen niet meer zou kunnen betalen straks. Nou, dus er zit hier een, een strijdbare wetheid ja, ja, gelukkig, gelukkig met, euh, met ja. de, de gemeente eh, de vereniging HetsenMeden. Als gemeentes. Ik, uh, ik, ik voel je heel met je mee, want ik weet dat je in jouw portefeuille zit. En ik weet ook dat je een, een mens bent die voor de zwakkering samenwerkt. Het wordt heel gevecht, Gert. Het heel lang Gelukkig heb je ook VVD-CDA-wethouders en met je mee. Ja, en in Nederland. In de, ja, nee, dat, dat, daar ben ik ook erg bij om. Maar dat was ook in ons college, zo hè? Ja. Nee, echt even, ja, Andor en, uh, en Wilfred waren het alle twee, uh, en trouwens, uh, niet er ook, die waren het gewoon eens, het was een unaniem collegebesluit om te zeggen over het bestuursakkoord. die sociale paragraaf willen ik niet van de Zweeding nemen. Het was een unaniem besluit van het Koord. Nou ja, dat zegt toch wel wat. Zeg, dat zegt wel, wel wat, ja. Maar nu moet de raadsleden van het VVDC. ja. nog even achter oh, ja. als het zo, als het, als het echt zo wordt. als we zouden kunnen vrezen, zo erg. Want zover is het nog niet, maar. dan weet men wat de consequenties zijn. Oké. Okay. Het is meestal duidelijker geworden wat het voor Zandvoort betekent. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt. En bedankt voor het uitnodig We gaan verder met de uh, Electric Light Orchestra. Of is Marcel van Rijs? Ik zei tegen Marcel, mooi tempootje voor het fietsen, maar hij vindt het veel te langzaam. Marcel. Klopt dat? Nee, niet op. Dat niet op. We zijn voor donker niet thuis hoor. Nee, tegenover ons zitten Claudine de Boer en Marcel van Rijs van de En het gaat natuurlijk weer over spinning on the beach. Voor de vijfde keer. Nautik. Natik, Club Natiek. Hoeveel fietsjes? 220 fietsen. En ik zag hoeveel deelnemers gegaan? 252 het? Ja, nou, dus uh, een kleine, kleine duur En in uh, totaal, denk ik. Je niet gewisseld, hè? Ja. Ik heb begrepen dat je ook een uurtje kan fietsen. Moet je toch niet, best... Nee, je kan dus geen uurtje fietsen. Ben, dat gaat dus niet meer lukken Dat ging vorig jaar wel. Maar dat hebben we dit jaar afgeschaft. We hebben dit jaar een extra uh, handicapje. Dat is een uur extra. Ja? Dus in plaats van drie uur fietsen, dit jaar vier uur. En dat wil zeggen dat we... Uh, alleen maar de fiets kunnen delen in tweeën, Dus dat wil zeggen twee uur of twee okay. uur. Of maar het kan dus wel gedeeld worden? Uur. Kan wel gedeeld worden, ja. Want vier is, ja, voor sommige mensen ja. toch, dat ze ik. Weet ik het wel, dat ik het niet. <middels> dus ik kies dan voor het, zeker niet, dan twee uur. Ja, ik, eh, ik loop daar ook wel eens rond, en dan zie ik allemaal hele enthousiaste mensen. En die, die bijt zich helemaal vast, die willen toch die vier uur, of die drie uur. was dan vorig jaar, en die willen eigenlijk aan de dat. En toch zie je ook mensen, van nou, ik heb hier uur gedaan, maar nu ben ik klaar. Ja. Wat is het verschil daartussen? <middels>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 1200 calorieën verbrand, ja. En bij uh, ja, de kilometer staat er steeds meer. Op. Ja, okay. Die zitten er wel op dat deze spit moet fietsen. Er zitten wel allemaal onhandige trappers op. Voor ja. jou. Ja, dat is ook een prestatie. Die mensen hebben allemaal eigen schoenen en eigen, eigen uh, uh, clicks voor die, uh, ja. voor die pedalen. Waarom is dat? Uh, jaren geleden, toen, toen uh, werden de fietsen afgeleverd met gewone pedalen. Ja. En uh, nou ja, zoals de meeste duwenrenners, die hebben allemaal uh, SPD-pedalen. Dus wij hebben dan SPD, want het zijn meerdere meer, uh, soorten. Maar uh, onze uh, fietsen zijn tegenwoordig allemaal uitgerust met SPD. Dat wil zeggen dat je schoen uh, vast kan klikken op het pedaal. Dat wil zeggen dat je natuurlijk een veel betere overbring hebt alle krachten. Van, uh, van, ja, die je leeft op het pedalen naar, naar je fiets. Dus dat betekent dat je in kan duwen en kan trekken tegelijkertijd met je andere mee. Maar je moet er wel op passen, want uh, sp ah. de spinding, fiets, de ja, die, die stopt niet, Je kan niet in één keer stoppen. Ah. Nee, nee. Dus als je helemaal snelheid hebt, dan moet je maar doorfietsen. Nee, dus nee. je zit vast. Is dat een visual of zo? Ja, in de zit een van 18 kilo. En uh, dat wil zeggen, als jij 18 kilo in beweging brengt, dat het niet zomaar te stop is. En uh, er zit dan ook al geen vrijloop op, dus, dus uh, op de normale fiets die, uh, die je buiten, uh, waar je op trapt, je hebt een vrijloop, dus je ja. stoppen trappen, ja. stop ook je pedalen. En dat heeft deze fietsers niet. Dus uh, het heeft een voordeel dat je gewoon continu kan blijven trappen, dat het vliegwiel jou continu meeneemt in, in de kracht. En de nadeel is ja, als je wil stoppen, dat je dus inderdaad gewoon weg wordt gelanceerd. Je zit een beetje zo naar rechts te duwen van Claudine, jij zou het woord voeren. Dat gaat je niet lukken waarschijnlijk. Zijn er ook bijzondere gasten, dit jaar? Ja, ja die, hebben we ook nog. die hebben we ook nog. We hebben 4-4, uh, dat was natuurlijk wel een heel grappig verhaal, met uh, een aantal uh, voetballers van Ajax. Dus we uh, uh, voetballers van Ajax, oud-internationals die uh, dit jaar mee gaan doen. Dus we hebben Diddy Blind, uh, Diddy Blind, uh, we hebben uh, onze Gebuurd. Nee, dit is wel. Ik had En uh, we hebben als, uh, als klappende vuurboodschap met ons steeds nog een keertje, Jules en Enkel, die uh, komt draaien. Okay. Okay. Ja, dat brengt ons bij het programma van, van de dag. Oh. Hoe ziet dat eruit? Behalve met de fiets. De... Nee. Hij staat om 7 uur op. Ik <laughs> pak 220 fietsen uh. vast. <laughs> en dan gaat hij verder. Maar dat doe ik niet een beetje. We hebben heel veel mensen die, uh, die daar altijd uh, gaan meehelpen. Ja. En uh, dat kan ook niet anders. Het is gewoon echt een. Enorme klus. Uh, dus wij laden twee vrachtwagens uit. En uh, die zetten er dan toegevuld. Die fietsen worden dit jaar toevallig in, de, in twee plateaus bestand gezet. Dus eentje op het terras en dan nog een plateau ervoor. Dus we gaan dus voor de muurskoopopstelling werken. En uh, ja, dan hopen we maar weer beter met het weer. Nou, ja, dat is weer zo'n reden geweest. Die goed. Ja. ja, dat is goed. Hoe uh, komen, komen die vrachtwagens? Nu <laughs> staat er een bed aan de gekte Maar dat is normaal. Ja. Maar uh, die, die vrachtwagens kunnen die uh, bij, de, bij de strandtent komen? Want anders is er een rot en schouwen natuurlijk, hè. We mogen de afgang af? Ja, ze mogen gewoon nemen rijden. Ja, oké. Okay. goed. Ze mogen gewoon. Naar we, hebben, ja. we hebben natuurlijk het voordeel dat we dit jaar bij Nick vorig jaar bij Club Nautique zitten. Ja. Waardoor wij ze uh, ja, met een hele brede stand af ja? Waarbij we met twee vrachtwagens gewoon normaal naar beneden kunnen rijden. En alles uh, kunnen laden en lossen. Ja. En dat scheelt dus echt ja, het is geweldig. Ja. Oké. Okay. Toch even naar Robby. Hoeveel appels heb je geregeld? <laughs> appels? Ja, ja 300. <laughs> 300 appels. En ja. Ik ben wel grappig om te zien dat die, die luchtgeven die worden wel uitgesmeerd over de hele tafel. En er lopen een heleboel vorigens rond. Gaat het dit jaar weer zo gebeuren? Uh, ja, zeker. Ja. ja. ja. Nou, met die nummertjes en namen. T-shirts. Alles weer druk. Goodie bags. Ja. Ga je daarna zelf ook fietsen? Uh... Nou, dat vind ik, meer, nou, ik zie hier iemand ja knikken, dus je gaat er wel zitten. Maar jullie geven begeleiding, de ook uit. medisch? jullie nog een keer? Jullie geven begeleiding aan het geheel, natuurlijk. Ja, En organisatie, wij, maar wij, hebben jullie ook medische begeleiding of, ja, of controle? Ja. Ja, ja, het Rode Kruis is weer uh, aanwezig met een EHBO Oké. Okay. Ja. Eén jaar HBO ja. is genoeg. Ja. Alle mensen hebben uh, voldoende een beetje conditie. Conditie en er lopen nog meer mensen met een uh, EHBO diploma oh, okay. uh, Dus dan wordt Dat het komt goed. Ja, ja, ja, zeker. Maar goed, de fietsen, de fietsen zijn uitgeladen, zijn neergezet, mensen gaan fietsen. En daarna? Je ja, had het iets over een feest. En ja, wij, dit, het programma gaat in principe als volgt. Wij beginnen z'n ochtend 7 en later. Die, die, die nog <laughs> Dan zetten we alle fietsen neer. Uh, rond 11 uur hebben wij uh, zeg maar ons aanmeldingsprogramma. Dus dat wil zeggen dat je na het, wat ik net zei, dat je je Goedeberg-kanaal, nummer van je fiets, uh, kan uh, kijken waar je staat en je uh, je kan positioneren. Dan hebben wij een 4 uur slide, Dat dus wil zeggen dat we 4 verschillende instructeurs hebben die uh, achter elkaar een nieuwe les geven. Tot 5 uur, dus van 1 tot 5. En daarna gaan wij uh, naar de check. Een check over aan de kineclouds. en kijken wat uh, het resultaat is van onze, van onze inzet. Ja, je een uh, grotere check als vorig jaar. Nee, dat is altijd heel lastig. We hebben dit jaar ook meer uitgaven omdat we ja. Ja, de fietsen gewoon vol moeten betalen en dat is ja. Dat moet, ja. Nee, het, het, gaat, het gaat ook steeds het is meer, is altijd, ja. Dus Het is altijd erg lastig. We willen natuurlijk altijd weer onszelf overtreffen met een bedrag. Ja, het blijft gewoon erg, erg lastig. Ja, we zitten natuurlijk in een economie waarbij het allemaal niet zo heel bijzonder gaat. Dus de sprofloeren zijn ook niet... Uh, niet voor de deur te drinken. Ja. dus je moet echt uh, erachteraan. Hebben jullie uh, de deelname bedrag verhoogd? Ja, oh. ja. omdat onze uitgaafpatroon ook veel hoger was ja, maar toch zit je hele vol. Dus de, de populariteit is er. Ja, maar het is natuurlijk een heel uniek evenement gewoon. Wij zijn natuurlijk het enige evenement in Nederland die het op deze manier doen. En uh, ja, de locatie is natuurlijk bijzonder fenomenaal. Ja. Ja. Mensen kijken over zee uit ja. als ze fietsen. Ja. Ja. Ik ben van de van het jaar geworden, of tenminste een van de evenementen van het jaar. Ik hebben het een, even een paar voor hem. En toen is mij uh, toch te horen gewoon dat je twijfelt of het door moet gaan. Dit jaar? Nee, daar. Volgend jaar? Ja. Ja, wij zijn natuurlijk, dit uh, is de vijfde keer. Ja. Dus ik zit er maar we hebben het niet laten kijken. En wij zijn ja, hij heeft het gezegd. Ja, En we hebben ook een besluit genomen dat we inderdaad de bed kon aannemen. En uh, ons uh, het recht voorbehouden om te kijken of we gewoon het nou, volgend jaar nog een keer, het jaar daarna misschien nog ja. een keer gaan doen. Omdat het ons gewoon zo vreselijk veel tijd en energie kost. Naast ons wat de, de, de dingen die we doen, zoals ja. werk. En uh, dat heeft niks te maken dat we het niet leuk vinden. Dat heeft niks te maken ja, we gaan met het en, uh, Maar het is gewoon echt gewoon een hele grote klus. Wij doen namelijk alles van A tot Zin Zelf. Ja. Goed. Uh, gezien de tijd uh, moet we even. Maar uh, al meedoen met het viaduct? Ja, dan heb je hier een klein fietsje over voor. Ik heb nog zo'n oude doortrapper. <tie> <tie> de in de uh, het is wel vol, maar iedereen is welkom om te komen kijken. Ja, bij okay, dus de deur. Oké, dus daar noem je en zeg ja? je ja. gewoon, gewoon kijken. Tot naar volgende <tie> wij 11 uur? uur. 11 uur is voorprogramma. 11 gaat... uur is een lol. Uh, bij één uur te spinnen. Um, bij één uur te beginnen met 1 is een fietsje. Uh... Het is zelfs mogelijk om, uh, wij gaan op kwartier 5 van gaan wij uh, uh, barbecuen. Dus voor iedereen mogelijk om die zegt van god ik vind het leuk en ik heb het is mooi weer, wij schrijven aan en kunnen ter plekke nog uh, kaarten kopen bij natuurlijk. Uh, nou, vervolgens gaat ons barbecue over in het feest. waarbij oh. we weer nou drie DJ's hebben en dan uh, we mogen wij uitleggen tot 12 uur. Okay. Dan gaat we dus een hele gezellige dag worden? Ja, ja een politiever Hopelijk houden jullie heel veel geld op voor de Klaus. Nou, bedankt voor je komst en tot volgende ja. week. Graag gedaan. En als ik dat fietsje krijg, dan hoop ik niet als Chloé, gamer. I will survive. me zie oh, okay. wel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 een, een, een, een groep bij ja. waar je yoga is aan geeft probeer je dan een, een wat homogene groep uh, te zoeken van ex-patiënten of, of nee, mag dat allemaal door elkaar? Ja, dat is juist heel fijn ook in het kader van lotgenotenhulp want uh, we starten uh, de eerste uh, groep, de twintigste uh, deze maand en uh, we starten eerst met gezamenlijk kennismaken maken en theedrinken bijvoorbeeld, en je ziet wel dat heb ik ook heel erg in mijn stage gezien ik heb stage gedaan binnen zo'n Toon Hermanshuis, ja. dat mensen ook heel erg veel aan elkaar uh, uh, hebben en heel graag met elkaar willen delen. Ja, ja dat zou mijn vraag zijn, behalve natuurlijk, de yoga zelf, uh, is ook een, een uitwisseling, vind ik Heel plaats, erg, ja. Van ervaringen. Altijd. Ja. altijd. En ook na de yoga-les vindt er altijd nog een uitwisseling plaats. Ja. Ja. Hey, is, uh, is leeftijd nog belangrijk nee, in de yoga-groep nee, samenstelling? Nee, totaal Totaal hoe gemeleerder, hoe, hoe, leuke, hoe het leuker is. het is. Ja. Um, mensen die hier geïnteresseerd raken hoe kunnen die in contact met je komen? Die kunnen uh, contact opnemen met ook Zandvoort. Het steunpunt voor um, heel Zandvoort op de Vlemingstraat 55. Ik heb ook een telefoonnummer. Uh, ja, ja, ja, graag. Uh, 023 5740355. En uh, ze kunnen zich daar aanmelden. En dan krijg ik de telefoon en de namen door. En dan uh, ga ik diegene bellen. Gebeurt het ook in het pluspunt? Het gebeurt ook in het pluspunt. Okay. Ja, het ja. is een, echt een initiatief. Het pluspunt heeft um, recentelijk um, een uh, ton Hermans groep opgericht. Dat is een, een, een, een, een, een steengroep voor um, kanker en ex-kankerpatiënten. En daar is dit een voortverliessel uit om dit ook aan te gaan bieden. Ja, er hebben al samenkomsten plaatsgevonden vonden. Dat las ik in de, in de krant. Ja, van de toon ja. en ja. ja. die, die vinden dat plaats. Ja. Uh, Klopt. Mensen die geïnteresseerd zijn zij al kunnen dat telefoon. Zo zal ik nog een keer even herhalen. Er ja. zit uh, er ook een naam bij. Ik, mij komt uh, Nathalie Lundeboom. Nathalie Lundeboom kan daarvoor. Uh, Als iemand de... daar ja. binnen loopt, zegt ik wil even praten erover. Ja. Dan kan, kunnen ze bij Nathalie Lundeboom. Ja. Jij zit daar niet, hè? Nee, ik zit daar niet. Ik ik zit daar um, alleen voor de yogales, uh, yoga maar ik neem wel met aan, mensen die zich aanmelden, neem ik altijd contact op. De je Belk. een soort intake? Nou ja, een soort, soort, soort intake. Ik bedoel, kort gesprek, moet, Heel kort. Iedereen moet natuurlijk wel binnen zijn eigen privésfeer kunnen, kunnen blijven. Ja. He, maar als mensen bijvoorbeeld uh, tegen mij zeggen, ja, um, ik, ik heb een stoma, dan weet ik wel dat ik geen uh, angstige vooroverbuigingen uh,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 Oké, dat is een ja-melding. Wil je telefoonnummer telefoon nog een keer herhalen. 023 uiteraard, 05, sorry, 0355. 0355. Dan vragen naar Nathalie Lindeboom. Nathalie Lindeboom, is het middags of s'avonds? S'morgens. S'morgens? Dus s'avonds is niet wenselijk voor deze doelgroep, omdat vaak mensen nog in behandeling zijn en s'avonds gewoon heel erg moe zijn. Dus we doen het s'morgens. dat. Um, ik dacht elf uur. Elf uur, een half uur oh, half, oh, half, okay, okay. te Vroeg in de ochtend. En hoe lang een, een uur. Een uur. Ja. Sessies van de telt. Het is, is één sessie. Je kunt voor één sessie inschrijven. Het zijn uh, een vervolg. Je, ja, iedereen die. Ja, het is. We gaan uh, okay. vijf keer uh, nu voor de zomerperiode doen, kijken hoe het uh, hoe het loopt. En dan, uh, dan gaan we gewoon in.. Uh, in september weer verder en uh, de proefles is gratis goed. Ja. Uh, dat is goed om te weten en uh, volgens mij is het verder um, het is, uh, iedereen is natuurlijk van harte welkom en ik geloof 4 of 4,50 per keer is oké, okay. kan, je, kan je de kop niet kosten dan? Of nee, of de kop niet kosten? nee goed um, aanmelden, pluspunt, les van jou, ja. en rustig blijven het allemaal goed Bedankt voor je komst. Je gaat zeker wel aanmelden. Nou en je zit al vol. Dank je voor de uitnodiging. Bye bye, Bill Diamond, Forever in Blue Jeans. Zo nu dan. Ja, dat zijn we ook. Voor de agenda voor de komende week. Want ja, het is natuurlijk Pinksterweekend en er staat weer van alles te gebeuren. En zoals Kees Koning al zei, de is op het circuitpark Park Die beginnen eigenlijk nu al en die gaan tot uh, de tweede Pinksterdag ja, door. Ja, ja tot nu ja. maandag. En dan uh, ook vandaag, en dat is al begonnen, van 10 tot 4 uur vanmiddag is er een open dag van de Zandvoortse Reddingsbrigade op de post in Doud. Is dat links of is dat rechts? Uh, is dat noord ja. of is dat zuid? Volgens mij is het zuid. Want het is volgens mij niet wil je wat weten over de Reddingsbrigade, Wil je daar uh, eens gaan kijken hoe het, uh, hoe het is? Alles staat waarschijnlijk dus buiten en klaar. Uh, ze leggen alles uit, een hele goede club. Ga daar eens even kijken tussen uh, 10 en 4 uur vanmiddag. Goed, dan kunt u morgen, zondag 12 juni, ook naar Beach Club Ries 69. En daar is een Sun Pinkster Beach Festival voor de feestbeesten. Dat, dat wordt ook weer heel gezellig, ja. En natuurlijk niet te vergeten, het muziekpaviljoen in het dorp op het raadhuisplein daar de treedt uh, zondag om half twee tot vier uur middag papa Luigi e Amici oftewel Louis Schuurman met vrienden met vrienden en uh, als je wil weten wat voor soort muziek het is het is een beetje Gypsy sim, Swing uh, Hot Club de France als uh, mensen dat wat zeggen maar met hedendaagse jazz en popstijl daar ik het in ieder geval enorm leuk om te luisteren ja en als je dan om 4 uh, uur een je met die misschien dan wandelen rustig naar het strand, naar Mango's Beach Bar en dan ga je daar fijn verder met de Lattice, Latin Taste Salsa feest Ja, nou, dan wordt het uitslapen een beetje want je bent en dan de volgende dag uh, kun je naar de Zandvoort Open Golf, Golf, Surfwedstrijd kijken of deelnemen, als je dat wil. Uh, die wordt georganiseerd door de surfvereniging Zandvoort bij het strandpas van Skyline 13 is dat 13, ja en dan hebben we ook nog op woensdag 15 juni twee activiteiten in ieder geval die wij hebben, georganiseerd door het Holland Casino voor dames met een pokerfeest. En de soort poker heet Ladies Poker Freeze en dat is van 8 tot 3 uur in de nacht. Dat was een Ja. Oké okay, wat aan dat yep. je hebben net gezegd. Okay. Dat is een hele snelle uh, reactie. Het ja, is Noord. Ja. Het is de Noordpost ik zat te luisteren. <laughs> ja ja dat wordt geluisterd. Goed. En dat klopt ook wel, want de andere kant Broknijen, daar is een hele historie aan vast. Maar Daar gaat over het binnenkort nog wat over vertellen in het programma Oud Zandvoort. Maar nog even terug naar de woensdag 15 juni. Poppe theater in het Zandvoort Museum. Om half twee is de eerste voorstelling en dan. Om half vier is de tweede voorstelling. In het museum er is elke woensdag... Mm -hmm. ...om de twee weken volgende ja, om de twee weken. Dat is een beetje voor uh, deze week wat er allemaal staat te gebeuren... Maar ja, volgende week uh, zaterdag is we on the Beach... Ja. ...en ja, ook natuurlijk een muziekfestival in het centrum van Zanktvoort. Er zijn nog twee korte mededelingen. Uh, bent u mantelzorger en... Wil u toch wel uh, weten wat u kan doen om uw taken een beetje te verlichten of makkelijker te maken, neem eens contact op met uh, Nathalie Lindeboom, waar we net over hebben gepraat in Pluspunt. Want er is een, uh, een workshop die uh, tips en mogelijkheden ge geeft om taken wat te verlichten. Rest ons nog één. Maar... Nou, nee, uh, het ja. oud Zandvoort-programma gaat vandaag met de Wim show aan, uh, aan, aan de praat, 80 jaar. En uh, ook wil met die Zandvoort, uh, wat Even laten zien. Scheidsrechter, sporter, van alles heb je maar. Carnaval, je kan het zo gek niet verzinnen of hij heeft het gedaan We uh, sluiten het af. Dit was Goedemorgen, de Zandvoort. Vanuit het Hotel Hoogland natuurlijk weer. Met bedankt voor de gastvrijheid en de koffie. Carl um, Martin deed de techniek. elle en de, die de Roosendaal de redactie. En Helen uh, deed de koffie van de. Uh, Helen van de leden. van de leden deed de koffie En wat ons betreft. Uh, we sluiten af met Rod Stewart. The night, the night. The <tries>